Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee vliegtuigen in Oekraïne... zijn drie piloten omgekomen. Dat schrijven verschillende media. Twee L-39 trainingsvliegtuigen zouden gisteravond... in de lucht op elkaar zijn gebotst. De bekende straaljagerpiloot met de pseudoniem Juice... is één van de slachtoffers. Waardoor de Oekraïnse trainingsvliegtuigen op elkaar zijn gebotst... wordt nog onderzocht. Op Mallorca zijn drie Britten opgepakt. Ze worden ervan verdacht een Britse vrouw te hebben verkracht is de derde groepsverkrachtingzaak in korte tijd op het Spaanse eiland. De vrouw verbleef in hetzelfde hotel in Magaluf als één van de drie mannen. Ze zijn gedrogeerd en daarna door twee mannen zijn verkracht, terwijl de ander niet ingreep. Vorige week vond in hetzelfde hotel in Magaluf mogelijk nog een groepsverkrachting plaats. Daarvoor zijn zeven Fransen en een Zwitser opgepakt. De Nederlandse hockeysters zijn voor de vierde keer op rij Europees kampioen... In de finale van het EK in Duitsland was Nederland met 3-1 te sterk voor België. Oranje kwam al na 5 minuten op een 2-0 voorsprong. De Belgen kwamen nog terug tot 2-1, maar na een eigen doelpunt kort voor rust... was de winst zo goed als binnen voor de Nederlandse vrouwen. Van de 16 EK-finales die sinds de start in 1984 zijn gespeeld... werden er 12 gewonnen door Nederland. Met de ek winst plaatsen de hockeyvrouwen zich ook voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Max Verstappen begint de Grand Prix van Nederland vanaf pole position morgen. Verstappen zette in Zandvoort tijdens de laatste van de drie kwalificatierondes de snelste tijd neer. Het was een chaotische kwalificatie. Door het wisselende weer en twee crashes moest de race drie keer worden stilgelegd. McLaren-coureur Lando Norris start morgen van de tweede plek. George Russell begint met zijn Mercedes op plek drie. Het weer wisselvallig, buien trekken richting het noordoosten over het land. Het is 20 tot 22 graden. Vanavond klaart het op, in de nacht blijft het op het meeste plekken droog. Morgen dan enkele regen- en onweersbuien en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Waves Radio, Radio. alleen op ZFM. Alleen op ZFM.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 i love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 Read our love. Zo, dat was hem. Goede binnenkomen. Ja, uh, ja, ja, prachtige muziek. Uh, golden Earing, gaan we er zoiets over zeggen. Dat lijkt de me wel. Welkom bij het laatste uur van uh, ZFM Race Radio, het achtste uur van deze dag. En nog één dag te gaan, morgen natuurlijk. Uh, uh, uh. Uh, jij had uh, Radilhof uitgekozen, Jaap. ja? Ja, niet zomaar. Uh, eigenlijk heb ik hem al uh, vorige week al uh, laten horen uh, in, de, in de uitzending. Uh -huh. bij, bij deze onderroep. En dat had alles te maken met 17 augustus 1973. En dat is op de kop af 50 jaar terug. Ja, en uh, toen hebben ze dat uh, nummer uitgebracht. Dus ja, het is de 50ste verjaardag van Red Alone. Dus ik denk, waarom uh, zullen we ja, er niet nee, mee ja, gaan? Maar het een van de uh, meest succesvolle nummers van de Nederlandse band. Hè, uh, het is ook zelfs een nummer 1 hit heeft, uh, geweest uh, in, Amerika. in Amerika. Net als Venus van ja, uh, Shogun Shock inderdaad Ja, ja, ja mooi. Nee, uh, leuk dat je er even aandacht aan hebt besteed. Ja. Maar wij uh, zitten hier natuurlijk uh, over voor de sport en dat ja, moeten we dan ook doen? En de sport is in dit geval Formule 1. Mm. Uh. Nou, we hebben een uh, geweldige uh, kwalificatie gezien. Ja, uh, tenminste, ik. Jij, had, jij wel. Ik, ik, ik heb het meegekregen. Ja, ja, ja. Maar ik, het, er waren toch wel wat ja. uh, verrassingen te ja, melden. Ja, jij, jij denkt, ik, ik, ik, ik ga gewoon niet kijken. Nou, ik heb af en toe wel eens een beetje het idee dat als ik ga zitten kijken... ...de onheil uh, eraf uh, wordt uh, geroepen. Heb ik nou, vorig uh, jaar tijdens, je, tijdens de uitzending in 2022... ...toen wij die marathon uitzending deden... ...hebben we dat ook, uh, ja, we dat ja, ook ja, al ja. eens een paar keer gezegd. Maar dus. ja, Verstappen wordt uh, vaak eerste. Dus je, hebt, je kijkt vaak ja. niet. Ja, dus <laughs> nee, maar... Uh, ja. Het begon natuurlijk met regen. Toen ja. regende het nog regenen om 4 uur. Ja. Ja. En uh, Albon uh, die, die was eerste in die Williams. In de eerste Q1. Ja. Met 1,29. En uiteindelijk uh, kwam Verstappen uh, binnen op 1,10. Uh, dus uh, ze hebben er 10 seconden van af kunnen snoepen. Maar er gebeurde in de tussentijd een heleboel hoor. Want. Uh, ja. Uh, de tweede uh, Q2 was voor Verstappen ook. En, uh, maar toen had je ook uh, Piastro, uh, Piastri, Albon, Alonso dat was allemaal dicht bij elkaar. Maar toen had hij al uh, een halve seconde op, uh, op uh, Piastri hoor. Dus, uh, dat was al veel. Dat was al veel. Ja. En, uh, en, en je zag die baan helemaal opdrogen, de zonnetjes scheen natuurlijk. Mm -hmm. Dus op het, in de laatste in Q3 hebben ze alle, allemaal op, uh, op zachte banden gereden, de rode band. Ja. Hoewel Verstappen wel met uh, intermediers nog wegging, maar hij kwam uh, direct binnen, want hij zag ook wel dat het uh, gewoon beter was om die, uh, die uh, rode band, uh, die zachte band, te uh, uh, gebruiken. Maar ik, uh, ik, ik keek met een uh, vriend van mij en uh, toen zei ik nog naar de tweede Q2, ik zeg nou, dit is, gaat lekker snel zo, want ja. uh, er is geen, er is geen uh, rode uh, red flag! <laughs> nee. Nou, toen kwamen ze hoor. Uh, Een uh, eerst in de Gerlach, die ging eraf. Huh? Leclerc, zorgde ook nog voor Rood, met vier minuten te gaan. Ja. Hele rare fout maakte hij. Uh, dus dus er werd twee keer stilgelegd. Dat duurde nog wel even voordat het allemaal uh, uh, weer in orde was. De, de, de banden et cetera. Nou, en uiteindelijk uh, uh, was het zo dat uh, Verstappen natuurlijk in de aller, allerlaatste ronde... Een geweldige ronde uh, maakte en uh, uiteindelijk had hij 16e uh, op uh, de nummer twee, dat was uh, uh, Norris ja. van uh, McLaren. Die, het, die McLaren deden het overigens uh, goed hoor, moet ik ja. zeggen. En die zijn trouwens sowieso de laatste vier races heel goed bezig, na die grote update die ze gehad hebben. Uh, en, uh, en Rusland ook nog een hele goede ronde. Uh, ...maar die staat toch eigenlijk... ...achttiende achter Verstappen ook. Dus, ja, dat... En Perez, uh, ja... ...ik wil niet veel zeggen, maar die had gewoon... Uh... Uh, wat had hij nou? 1,3 seconden achter stappen. Zoveel? Ja. En dat op een circuit ja. als Zandvoort? Want dat, uh, ik ja, heb aan Jan vanmorgen nog gevraagd. Ja. Je kan het vergelijken met de uh, Ongaro-ring. Tenminste, dat heb ja, ik uh, nou ja, van ja, de analisten korte begrepen. Korte baan, dat ja, klopt. Ja, hij zei baan. eigenlijk min of meer hetzelfde. Ja, dus. klopt. Nee, dat is waar. Dat is, dat is veel op zo'n korte baan, inderdaad. Maar uh, en, en dat ook nog in een Red Bull. Hè. Dus ja. ja, ik weet het niet. Nou ja, voor de rest waren er wel... Uh, uh, uh, goede tijden onder andere voor uh, Alonso, vijfde, Se uh, Sainz. Vergeet Albon niet op die vierde? Nee, Sainz en Leclerc vielen ook weer tegen in de Ferraris hoor, de zesde en negende. Dus dat was ook niet echt uh, goed, kun je wel zeggen. Maar uh, ja, over het algemeen uh, uh, was het een hele leuke kwalificatie om, uh, om te zien. En uh, ja, hij begint dus als eerste en morgen Russell, uh, naast hem. Of, uh, Norris naast hem. Dus het kan heel leuk worden eigenlijk. Ja. Allebei, twee vrienden eigenlijk, gaan de eerste bocht in. En de eerste bocht, nou dat weet jij wel, in die tors dan kan er ook gebeuren hè. Uh, behoorlijk in dat ja. opzicht, ja. Dat ja. denk ik ook. Uh, ja. dus, we zullen, we zullen met, hier en daar zullen er toch ook wat Nederlandse fans zijn. Misschien wat met samengeknepen billen. We, uh, ja, dat zal ongetwijfeld zijn. Als Verstappen niet goed wegkomt, dan ja, uh, krijg je ook, ook. Nog, uh, nog een ja. hele rare start. Hè? Nou, dus, het dreigt droogte te blijven. Dus, uh, dreigt? Ik vind het juist alleen maar weer positief. Nou ja, dat, ik kan uh, mij nog na een half uurtje even en een, een bak water vallen. eroverheen. Maar, uh, oh ja, wat ik nog vergeten te melden. Uh, hmm. Wat erg tegenviel was ook Hamilton. Dertiende? Dertiende, ja, ja dat was natuurlijk niet goed. Nee? Dus uh, Die werd over het algemeen gezien als de grote order. uitdager ja, ja, ja, uh, voor ja, Verstappen. Ja. Maar... maar het is toch echt uh, Williams geworden en uh, dat, die hebben het heel goed gedaan natuurlijk. Uh, de telefoon gaat, is dus ja, uh, prima dus maar, Misschien kun je even nog een muziekje instarten, dan nemen we zo even... ja uh, nou, Ik uh, weet niet of Carina heel snel Duits. Uh, ja, maar goed... Dus, uh, uh, uh, ja, hallo. Ik, uh, ik zit even... Ja, uh, ja, wat wil je? Ja? Wat moest je? Ja. <laughs> Uh, ja, ik, uh, ik ga eens even kijken of ik jou erop uh, kan zetten. Twee tellen. Dan dus zeg je uh, goedemiddag Carina. Ja, uh, nee, hoe kan ik je helpen? Uh, uh, dan moet ik even kijken. Hoe, uh, nee. De telefoon dat wordt uh, nog eventjes iets. Oh, ik dacht, dat uh, was uh, dan, dan knie knie een uitdaging. Oh. Uh, zal ik eens even kijken hoe, hoe, hoe, hoe werkt dat nou in grote Stoen? Ja, ja, maar ja, misschien had je dat kunnen vragen oe, aan Rob. Help. Nou, Sergeant, dat is een Amerikaan. Dat is de eerste Amerikaan in 30 jaar. Die in de top 10 uh, uh, verschijnt bij de Formule 1 met, uh, met de, na de kwalificatie. Dat is op zich ook wel leuk, natuurlijk. Hè? En uh, ja, ik moet een beetje doorpraten, geloof ik. Uh, nou, u heeft kunnen luisteren ook naar uh, uh, Rob en, uh, en Benno. Die hadden een hele leuke uitzending. Met onder andere Ria vallen. Dat was natuurlijk geweldig. En Rob, kom nu even helpen. Ja, want uh, uh, ja. <laughs> wij krijgt... Hij kijk, daar ja, ja. zie je dat dus toch een uh, sterretje: uh, hekje, hekje 1. En dat is heel jammer ja, natuurlijk. Uh, en ja, en nu heb ik Carina wel onder de knop. Carina, ben je ja, daar? Dus, uh, ja, leuk, uh, ben uh, daar? Ja, dat is leuk. Ja, ik ben daar. We, we, weet hey, je wat het is? Hey, ja, sorry, we ja. ja. ja, praten wel even naar Carina toe hoor. Dat okay. ben ik daar niet van. Maar uh, ik zit normaal in de studio en dan weet ik dat ik altijd hekje hekje één. Maar dat geldt dus ook voor dit telefoon te Dus, uh, ja. Maar goed, vertel. Waar ben je Carina? Ja, ik sta, ik sta hier op de bloedvaar. Uitzicht op de zee. Uh, we waren net je bij Fiskar uh, de Zeemermin. Uh, de ja, de leuk gesprek met Patrick. Maar... Uh, en toen was ik dus naast op zoek naar de twee clean-up meiden die ik eerder had gesproken. Ja. Maar ja, die gaan natuurlijk gewoon door met hun werk. Ja, dat lijkt me. Maar nu heb ik ze weer gevonden. Oh, wat goed. <laughs> en uh, ja, het is echt superleuk. Twee enthousiaste meiden, Dordje uh -huh. en Amina. Uh, en ja, ik dacht wel even leuk om hun een compliment te geven. Tuurlijk, naast, uh, tuurlijk, tuurlijk. Namens iedereen van Zandvoort, want zij houden met nog een heleboel anderen natuurlijk wel uh, deze boulevard... en het dorp heel netjes. Ja, dat is heel knap, dus, ja, ja. Ja, dus uh, ik wil ze wel even vragen... hoe ze hier gekomen zijn. Is daar tijd voor? Ja we gaan je gang. Ga gang. Oké, okay, nou. Uh, ik vraag het eerst even aan Nina, hoe ben je... toegekomen om dit te gaan doen? Um, ik ben hier toegekomen door... Jongwans, een uitzendbureau. Uh, en die hebben een samenwerking met de Groene Lobby. En daar zag ik dat er allemaal programma's waren... om schoon te maken. Onder andere bij Zandvoort. En... Natuurlijk verdient het dat bij, maar ik vind het vooral heel belangrijk... dat het ook bij zo'n groot evenement dicht bij de zee goed schoon is. Dus vandaar dat ik uh, mijn steentje bijdrage vandaag. En ik hoorde dat je uh, biologie studeert op de UvA. Dus uh, want uh, we hoorden net eventjes, we hadden even een vorig uh, ja, dat mensen ook wel eens denken van... hé, hey, die meiden die hebben een taakstraf. Maar uh, hè? <laughs> ja, dat hebben we inderdaad een paar keer gehoord vandaag... Maar we hebben verder ook heel veel positieve reacties gekregen. Mensen die ons helpen. Of de visboer die u net had gesproken. Die ons wat te drinken aanbood. En een plek om te schuilen tijdens de regen. Dus over het algemeen hebben we veel positieve reacties gekregen. En Doortje, uh, jij studeert. Ja, zeg het zelf maar. Want uh, ik ben het nu alweer vergeten. Waar iets heel, uh, heel belangrijks studeer jij. <laughs> ik studeer Future Planets. Dat is zo, uh, dus dat focust uh, op de, Je gaat daar kijken naar oplossingen voor uh, milieuvraagstukken. Nou, dat is natuurlijk heel, heel, heel actueel. En uh, ook jij bent via het uitzienbureau hier toegekomen. En jullie zijn eigenlijk samengezet uh, voor deze dag. Hebben jullie mogen uitkiezen waar je, uh, of welk gebied je gaat schoonmaken? Uh, nou, wij zelf kregen gewoon een platte grootje van... nou, deze route moet je volgen. En uh, je moet gewoon die route de tijd lopen en gewoon, uh, ja, troep opruimen. Waar komt het meeste voor? Het meeste dat voorkomt uh, zijn ja, blikjes, plastic, plek, pe, plastic flesjes. Maar uh, het voornaamste dat we hebben gezien zijn de poncho-verpakkingen, omdat het zo slecht weer was vanochtend. Mensen halen die poncho uit de verpakking en laten dan gewoon dat plastic uh, ja, de lucht infladderen. Um, en hoe zit het met de sigarettenpeuken? Zijn die ook uh, volop aanwezig? Ja, we zien er veel. Misschien zou dat voor de organisatie ook nog wel een tip zijn... voor volgend jaar om van die palen neer te zetten om keuken in te doen. Want we hebben er eigenlijk niet heel veel voor gezien. En we kunnen ze natuurlijk wel opruimen, maar het zijn er heel veel. En ze zijn ook klein, dus misschien voor volgend jaar... zou dat nog een verbeterpunt kunnen zijn. Je wordt er wel heel blij van. Want dit is al echt een mega goede tip. Want ja, volgend jaar is het natuurlijk weer. Dus uh, ja, sigaretten, opruimen, palen. Nou, ik denk dat er genoeg plek voor is op de boulevard en in het dorp. Dus uh, wie dit hoort, neem het mee. Uh, nou, ik wil jullie ontzettend bedanken. En uh, geniet ervan, want de zon schijnt nu eindelijk wel. Dus jullie pakken kunnen opdrogen. En jullie schoenen ook. Want uh, jij zei net al. Nou, dat mijn hele schoen zit vol met water. Maar. <lacht> oh, wat erg. Oh ja, ik heb gelukkig uh, even mijn schoenen kunnen verwisselen. Maar jullie niet, hè? Tot hoe laat moet jullie eigenlijk door? op 9 uur, we zijn 10 uur in de ochtend begonnen, dus dat is een hele lange dag. Elke wow. full fulltime gewoon. Nou, en morgen weer toch? Ja, morgen weer. En daarna hoorde ik als het afgelopen is, is het nog niet klaar, hè? dan ga je nog even door. Ja, we hebben nog drie dagen als het evenement is afgelopen, dat er wat kleinere groepjes komen om eigenlijk alle ja, overblijfselen op te rapen, zodat het uiteindelijk echt helemaal schoon is. Geweldig. Goed initiatief. Goed initiatief. Duimpje omhoog. Voor yes, Zo is dat, helemaal okay. goed. Uh, dankjewel, Karina. Okay. Ja hoor. We gaan bye bye. een muziekje draaien. Hier. Ja, ja, dat uh, gaan we ook inderdaad doen. Uh, en dat doen we niet uh, zomaar. Kijk, hij, uh, hij blijft ook uh, fijn doorgaan. Nou, ja. ik, ik zou eerst muziekje dus, opzetten, ja. Op. Ja, maar. Dan moet ik eerst even die telefoon er weer op gooien. Ja, dat zou ja, dat lijkt me wel verstandig, want anders dan blijft dat ding heen en nou. weer gaan. Uh, ja, dit is uh, leuk. Uh, maar <klaars> uh, dit wordt even wat uh, serieuzer weer. Uh, want uh, deze week bereikte ons het uh, bericht dat een voormalig radiomedewerker... Jacques Jongmans is overleden. En dat betekent dat ik toch iets daarover wil draaien. En hij was een enorm liefhebber van uh, Patty Smith. En dus draaien we Dancing Barefoot... Oh, I don't know why I spend so ceaselessly Till I lose my sense of gravity Ja, Paddy Smit, de de, ik, de, ja. Ja, ik denk dat we er wel even goed aan ja, doen om daar even om, bij stil uh, te, om te uh, staan. om Jacques Jongmans even te eren, want ja. volgens mij heeft hij ook nog uh, zeg maar, uh, politieke debatten geleid. Uh, ja, of dat hij dat ook bij ZFM heeft gedaan, dat, dat weet, weet ik weet niet. niet, maar, maar, maar uh, dat weet ik in ieder geval dat hij dat gedaan heeft bij... bij uh, bij duidelijk, ja, dat ja, heeft hij manierde. volgens mij wel gedaan. Ja, ja, ja, ja. En, uh, maar hij heeft uh, hier bij ons een klassiek radioprogramma. En daar was ik uh, een van de twee mensen uh, oh. uh, daarbij. Hè? Dus, dat is goed, uh, dus, ja. Dus, uh, goed. Vandaar uh, dat ik het weet. Ja, hij is uh, op zijn vakantie in, uh, in Oostenrijk overleden. Hè? Ja, dat is deze week gebeurd. Ja. ja, deze week gebeurd. Ja. Maar goed, um, uh, we gaan door. Um, uh, wat gingen we over doen? Ja? Uh, we gaan nog even terug naar, uh, naar het interview uh, met Jan Lammers. Ja. Want uh, ja. ze zijn uh, gebleven waar jullie uh, het tweede gedeelte... Ja. bij uh, bij Goedemorgen's Antwoord. We hebben twee gedeeltes hebben uitgezonden ja. al eerder, maar... Uh, er komen er nog twee, dus, die, dus we vinden nou, wel uh, dat we dat even nog ja, ja, moeten ja, laten zeker. horen. Het was een leuk gesprek. Het uh, gesprek is niet alleen uh, met, uh, met Jan Lammers. Uh, dat is ook... Uh, Zie ik dat uh, nou staan dat dat met de media update is? Nou, dat uh, lijkt me sterk. Ja, ik weet niet. Het is en, uh, in ieder geval met zijn zoon uh, René Lammers, hè, die ja, Europees kampioen is, kort ik, is geworden. Ik, ik, uh, ik, en zijn uh, gesprekleider is Ger. Onze, ja, nou, moet ik Ger. even. Ik, ik durf het niet met zekerheid te zeggen, Hans. Want, want ik, ik, ik zie hier staan in de, in de titel. En dat heeft te maken met de media-update uh, ja, tijdens dat, de Dutch dat, Grand Prix. Dat weet ik niet. Ja, ja weet je, ik... Uh, ja, laat me horen, dan horen ze. Dan wel. horen we het ja. Dan komen we ook een beetje op het maatschappelijke belang van zo'n evenement. Ik uh, was er dus al bang voor. Ja, dit, uh, dit is ja, van de media-update. Uh, en ja. dat is dus uh, duidelijk iets anders. Dit hoor ik uh, ook wel eens op de Nationale Radio. Ja, uh, ja dit is... Dat maakt niet uit. Nou goed, laten we nog even iets anders doen. Pakken we nog even iets actueels, als jij dat nog... Ja, nou ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel van. Ik kan alleen zeggen dat nog een race is, zo te zien is, zijn er toch aardig van blijven zitten uh, ja je bent me voor, de Porsche Supercup uh, waaraan 11 Nederlanders deelnemen, dat is op zich wel leuk uh, de bekendste is Larry Ten Voorde, hè, die uh, nog wel eens uh, ja, maar, vooraan rijdt. Uh, hoe, hoe staat hij er eigenlijk voor? Nou ja, hij had uh, volgens mij niet zo heel goed getraind, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, er waren, wacht even, er waren drie Nederlanders... Uh, die moederscheuring, uh, uh, die rijdt ja, ook mee? Ja, die rijdt ook mee, maar die, die stond ook bijna vooraan. Ja, ja. Dus je hebt drie Nederlanders die vooraan staan, dus het moet gek lopen, wilde, wilde een Nederlander... Uh, Zeg maar uh, winnen. En, uh, uh, er zijn twee formatierondes hier nu. En uh, het is een uh, race over 16 ronden. Nou, het is leuk voor het publiek. Uh, want dat uh, gaat er een, nog een klein beetje gespreid uh, naar huis. En. Uh, uh, die kunnen nog genieten van de Porsche Supercup. En ik denk als je de raam openzet. dan hoort hij ze ook. Want ze maken meer geluid dan de Formule 1. Ja, dat, dat is één ding wat zeker is. De, die, die jongens die maken echt uh, gewoon. Ja, een die, een die maken behoorlijke herrie. Ja. Ja. ja, zeker. Uh, ik zit uh, even te rommelen. Want Jij zit krijg, te rommelen. Ik krijg, ik krijg, het, krijg het weer eens voor dezelfde keer weer eens niet uh, voor mekaar op de juiste. Nou jammer. Ja, maar... <laughs> dat is niet te geloven. Ik heb echt weer eens ruzie met het uh, systeem. Dat kan gebeuren. Ja, jij bent meer de studio gewend. Ja, dan, ja? Ik, ik, ja. Ik, ik, ik, word, ik word hier, word hier op. Nou, we kunnen nog heel snel naar de studio gaan, hoor. Nee, nee, nee. Ik heb hier. het voor elkaar hoor. Want er oh, staat hier nou, een muziek uh, klaar. En uh, die, die komt hier uh, van Zandvoortse Bodem. Nou, kijk eens aan. Is Ruud Howing. Oh, ik dacht Wendy Moore. Nee nee, uh, oh, nee, nee, nee, nee. <laughs> ik heb het uh, gisteren nog over gehad. Oh, oh, Rudy, ja, ja, dat Ruud Howing met al. I always believe in you. Uh,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 I've been It feels just like a new day air is crisp and cold and i will Ruud, dus ja, Ruud Houding. die ja. komt eind volgende maand met zijn nieuwe album, dus we denken, leuk. ja waarom we dan ja, niet we even de, de lokale was ja, ook even absoluut. laten horen we toch? Absoluut, we moeten Zandvoort blijven promoten, dat ja. ben ik helemaal met je eens. En het was een mooi nummer moet ik zeggen. Ja. Ja. Um, goed, we hebben hier ook zitten Leon van Es. Ja. Jij, wat heb jij allemaal gedaan, Leon, vandaag? Je bent erg nou, nee, bezig geweest, Ik ben geweest, vanmorgen he? gewoon eerst met Carina... Gewoon ja, dat, door, was, heel dus ja, dat, dat was, was heel leuk. Dat uh, ja, was heel leuk. Het was natuurlijk om de havenklap uh, regenen. Maar de iedere de keer vonden heen. we wel weer een plek om even te schuilen. Hadden en jullie een We hadden een weer een reden om weer uh, ja. een beetje te praten. Met ja. De reddingsbrigade en bij Dave uh, die daar... Uh, dat was wel heel aardig. Hij had een heel rol plastic bij zich. Ja. En dan knipte hij die anderhalve meter af. En dan maakte hij er een gat in. Oh, okay. Dat had je een poncho. Ja, ja, ja, ja, ja Ik ja, ja, ja, weet niet ja, ja. wat in de boel vroeg. Ja, ik maar heb, het ik was had, wel heel ja, origineel. Ik heb ergens gelezen ook, dat er kinderen met vijanders zakken lopen. Ja, dat inderdaad. Het was en uh, die hadden het ook verkocht. Ja, het was een buitengewoon grappig idee. Dat Euro de, op een stuk. Ja. <laughs> Al die ja. mensen <laughs> daar, zag, daar, daar zag binnenstromen. En mensen die er echt rekening mee ja, hadden gehouden. Ja. En mensen die daar in een korte broek en een, en een oranje shirtje aankwamen. Maar ik over. denk als jij vandaag met poncho's uh, op die boulevard had gegaan. Ja, dan was je binnen gelopen. Ja, ja sterker nog. Hij had er wel heel veel moeten hebben hoor. Ja, sterker ja, nog. Ik heb vanmorgen nog met een poncho verkoper staan praten. op Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, ja. En dat interview, dat heb ik dat hier. Nou, inmiddels even, even opgediept ja dat, dus dit... ja, ja, ja, dat heb je even horen Ja, dat heb ik, uh, ik even gehoord. Uh, ja, dat is, ja, ja, ja, ja, we dat zullen dat is. toch Maar een doen poncho's. Ja, zijn. ja, daarom. Dus ik denk ja. dat, wel, uh, dat, ja, dat wel wel ik het sluit wel heel ziens dat vind ik wel leuk. Uh, ik sta met een van de mensen die toevallig ook de poncho's nog een beetje aanruikt. Uh, dat lijkt vandaag op deze zaterdag wel een gat in de markt denk ik. Ja, dat lijkt wel een gat in de markt. Ja, dat klopt helemaal. Had je de weersvooruitzichten een beetje gezien? Ja, die hadden we gezien. En we dachten, weet je wat, we gaan naar de Action en we kopen er een paar in. En het mooie van de Action is dat je het ook weer terug kan brengen. Ook nog? De uh, investering is dus uh, risico nul <laughs> en de uptime, zoals uh, ze dat zo mooi noemen, ja. volgens mij uptime, uh, is, uh, ja, is natuurlijk heel mooi. Ja. Uh, gisteren hebben jullie natuurlijk, uh, want jullie wonen hier aan de Vaspijkstraat, hebben jullie toch ook wel eerste klas uh, gezeten met al die mensen die voorbij uh, trokken. Wat, uh, wat vind je ervan? Ja, nee, ja, sowieso goed. Alleen ja. Ja, je ziet dat ze hier een uh, omheining hebben gemaakt. Ja. En, uh, dat is iets minder, want iedereen die, uh, loopt ons huis voorbij. Nou, iedereen, niet iedereen, maar uh, zeg uh, 60%. Ja. Even goed zijn er nog veel mensen. Ja. Ja. Maar het is wel, wel een leuke, leuke sfeer, denk ik. Zeker, dus uh, naast de business kant hè, ja. uh, is het superleuk. Ja, het is supergezellig. Uh, Iedereen is vrolijk. Ja, het is nu wat minder natuurlijk met het... Uh, met het slechte weer, maar uh, ja, dat is superleuk. Ja. Uh, over die poncho's nog één ding. Maar als je los bent, ben je los, hè? Dan ben ik los, ja. nou, misschien ook nog even naar een actionrij. Toch nog wel? Gisteren was ik er bij een waar was ze uitverkocht, ja, in Haarlem. Dus, uh, ja. Ja. dus dat wordt uh, dan eventjes nog misschien improviseren geblazen? Zeker. Ja, we, we gaan uh, wel even kijken of we nog wat kunnen vinden, ja. Want morgen gaat ook hard regenen en dan, dan komen de meeste mensen. Oké, okay. nou... Uh... Succes dan! Dankjewel. Ik zie weer wat ja. uh, spoilers eromheen er vliegen. Ja, he, die Porsche denk, kun... ja, dat gaat goed. ja. Uh, Honka Vo, meneer Honcavori, uh, die, uh, die zegt er hem ook echt achter zijn vorige. Dus, uh... Ach, achter zijn <laughs> ja, een paar duizend euro schade. Dat is weer heel lekker. lekker. Ja. Hey, maar over die pontje, ik neem ja. aan uh, dat die, als hij ze nou in gaat kopen, het is maar goed dat hij ze terug kan brengen. Ja. Want ze zeggen dat het morgen droog is. Ja, het, is, het wordt mogelijk gelukkig. Ja, he, uh, dat het gaat. Er zitten gewoon... wel wat buien in de omgeving morgen. Ja. Maar ja, je hebt Absoluut. kans natuurlijk dat er uh, toch iets valt. Toch weer met laag water, uh, Hans. Wat ik vanmorgen bij ja. Goedemorgen ja. zandvoort ja. Ik weet ook dat uh, bij Strijder hadden ze, uh, geloof ik, uh, 15 paraplu's of zo van, ook van de Action gehaald. Ja, en, uh, die gingen binnen een vluchtende uh, oh, ja, ja, Dat was ja. geen enkel punt. Het ging Ik denk het, ik ging als dat ze er 150 had gekocht. Maar dat is ook op Ja, klopt. Je mag niet met een paraplu op het squeak. Met een punt eraan, weet je wat? Wel, lang... wel met een stomp, denk ik. Maar wel uh, zo'n ja. inklapbare, ja, ah, dat, ja, dat mag dan wel. Ja. Dus als er nog mensen denken dat het morgen gaat regenen, ren naar de Action. <lacht> ik geloof dat 3 euro te koop zijn. En die verkopen ze, ze gewoon voor 10 ja, euro. Ja. Mensen, als het regent, willen mensen toch een paraplu. Ja, toch of niet? Ja, we kijken even naar de. Naar de Porsche Cup, uh, want het ja, is uh, Hollands. Uh, Hollands boven eigenlijk ja. op dit moment. Want Moor de Schuring leidt. Ja. Daarachter zit Loek Hartog. En daarachter zit uh, Larry ten Voorde, Ja, dus, dat is, uh, dus ja, uh, is 1, 2 en 3 van de kwalificatie ook volgens mij. Maar dat gaat er lekker, uit. ja. ja. Uh, maar ze dat zijn alweer lekker aan het uh, boksen in ja, de Tarzanboek. Ja, we hebben er al 1 uh, of 2 zien gaan <laughs> En er stond er 1 achter ze tevoren. Ja, dat is die Honka Oké. Okay. Oh, dat, <laughs> nee, dat is, is een de Honka Voorde. <laughs> maar ook 1 hard in de boarding. Heb je nog gezien wie dat was? Dat uh, weet ik ook niet. Nee, maar dat was wel een van de GP Elite-autos Dat is Lucas Groeneveld geweest. Nou ja, het is lekker duur en trekwerk zie ik al. Dus dat is altijd erg leuk voor het publiek ook om te zien. Ja, want het is opvallend zoveel publiek er nog zitten. Ja, zit, hè? ja dus, uh, absoluut. Ja, dus wellicht het, uh, dat dat toch al wel door de Nederlanders komt ja, die meerijden hoor. Zou Ja, dat zou kunnen. Uh, Elf Nederlanders. Dus grote dat, kans op dat, uh, Nederlands succes vindt. natuurlijk. Ja. Maar uh, ik denk dat er nog zeker uh, 70% zit of zo leek ja. het wel. Als ik we de tribunes heel snel zag. Zullen we weer een stukje uh, ja, muziek draaien? Lekker een stukje nou, dat muziek. Ja, want er zit toch... Een klein verhaaltje vast. Nou, kijk eens aan. Want uh, ik weet, Ger is er gelukkig niet, dus daarom kan ik hem nou, draaien. jammer genoeg niet. Want hij... <laughs> nee, maar ik, ik, vind het, ik ben wel blij mee. Dit is het toch want geen K-nummer, hè? Nee, het is, een, oh. het is een nummer van Queen. Jij vindt het leuk, maar Ger uh, vindt het niks. Ja, want uh, Ger is ooit uh, weggelopen bij een uh, concert van Queen, hè? Echt waar? Oh, ja, wel. dat uh, heeft Vooral hij wel eens verteld. Oh, hij, hij, uh, hij kwam op de eerste rij uh, binnen, ja. was nog uh, zitten. En hij vond het zo zwaar beneden de maat. Hij stond op en toen zag Freddie Mercury dat hij opstond. En Freddie Mercury dacht, wat is er dat maar in een of andere aan die overstaat. Hij is ook toepasselijk, want uh, hoe komen de mensen hier naar het uh, circuit toe? Met de trein. Nee, ja, oh. je hebt ja, de oh, trein. Op een fiets, bicycle, ja. ja bicycle. Precies. Bicycle, ja, bicycle. Ja, ja, ja, ja. I want to ride my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 duty of America. I <laughs> said, so, smile. I said, Cheese, I said, leave. Income tax. I said, so, jeez. I don't want to be a candidate oh. for Vietnam or Watergate. It's all I want to do is watch yeah. it. Is hij leuk ah, of is hij niet leuk? Queen, ja, ja, ik zou niet weglopen hoor. Dus ik dacht, ja, maar Gert doet het wel. Dacht, ja, ja. <laughs> nou, misschien begonnen ze met een ander liedje. Maar dit is toch een aardige song. Ik bedoel, uh, en het is zo dat die uh, fietsers allemaal... Ik denk dat ze prettiger naar huis rijden dan dat ze hier kwamen. Nou, nou, nou. Als, ja, als je dat vanmorgen ja, zag, ja, die stroom, Ja, ja, ja Leon, want je, je hebt er nog wat over, hè? Ja, we, we stonden met een man te praten. Die stond bij de entree stond te spotten of welke mensen allemaal binnenkwamen. Ja. Die was uit Amsterdam komen fietsen. Oh, ja. Ja ja, ja, die helemaal. had wel een paar lagen plastic. Ja. Ook onderweg gewoon hele plastic zakken en zo. Maar ja, gewoon ontzettend leuk. Dit, en dat is heel apart, dit... Dat enthousiasme van die mensen, ja, dat, dat die betrokkenheid. Ja. Van, van hoe leuk dat is dat ja. dat hier gebeurt. Nou, het waren ook hele mooie beelden vanaf de tribunes en zo. Dat mensen allemaal zingen. Ja, ja, ja. ja, ja. Het is, het is dus, uh, ja, op de top vrolijkheid. Ja, maar, uh, absoluut. Dus, uh, en een beetje regen. Ja, Het is natuurlijk vervelend. Maar op een gegeven moment ben je ja, ja. nat. En dan maakt het verder ook niet ja, meer. Maar uit, aan toch? de andere kant, het meeste valt ernaast. Ja. Hè, laten we eerlijk ja, zijn. Ja, daar als ben als ik Er ja. Ja, was uh, vanmorgen heis. nog een mededeling. Op een gegeven moment uh, kwam het uh, verhaal dat er water stond bij de fietstunnel bij het Visserspad. Dat is helemaal achterin ja. Bij, uh, bij Zandvoort Noord. heb je dat, uh, dat fietstunnel onder de spoor door. Ja, ja. Maar dat doet mij uh, denken, op een gegeven moment was er ooit eens een keer een uh, raceweekend. En Benno Veuge kan het wel beamen, denk ik. Er uh, was op een gegeven moment ook zo'n raceweekend waar heel veel water, helemaal water viel. En die hele tunnel bij, uh, bij het circuit, oh, ja, die, die liep, liep helemaal onder water. Onder. Maar ja. Chris ja. Goltanus die was op een gegeven moment de zo creatief... Ja, dat ja. is de fotograaf van het circuit. Die was op een gegeven moment zo uh, creatief Bezig. Die had op een gegeven moment een photoshop van een van die reddingssloepen van de reddingsbrigade. Van, zo kom je aan de ene kant van de ene kant aan de andere kant over. Jawel, dus uh, ja, ja, dat ja, was wel mooi, leuk. Mooi, mooi, ja. ja, dat zijn leuke dingen natuurlijk. Maar ik heb vanmorgen ook de Haldenstraat met die zware buien heb ik bijna blonds te staan. Hè? Ja, ja, ja die, het ja, ging ja. echt even oh, hard. Ja? Ja, ja, ja, Absoluut. Putdeksels uh, vlogen. Nou, zover. dat nog net niet, maar het ja. scheelde weinig hoor. Dat had ja. nog veel meer moeten vallen. Maar ik neem aan dat de gemeente gewoon al die sluizen heeft opengezet, toch? Ja, dat lijkt me wel net mij, die, mij wel, uh, ja. Ja. <laughs> Misschien hebben ze straks op het circuit daar ook nog last van. Dan, nee, dan wordt het je. een powerboat ja, race, ja, denk ja, ik. Ja, ja, ja, ja. Nou, we kijken nog even naar uh, de Porsche Cup. Uh, de, nog steeds drie Nederlanders. Voor. Ja, ja Schuring 1, Hartog, ja? Hartog 2 en Larry ten Voorde is nou, 3. Dus. En Schuring heeft net de snelste ronde gereden. Dus het gaat goed uh, lekker voorin. Ja. Er zijn nog negen rondjes te gaan. Dus uh, we houden je op de hoogte. Ja, dan gaat er alleen van, uh, oh. uh, uh, ja, van de BWT. Die ging weer dwars bij het uitkomen van de, van de Huguenotsbocht. Ja, dat wordt nu een beetje ja. lekker uh, Ja, dat wordt nou... Uh, uh, kijk, oh, dat wordt, uh, oh, die kreeg ja. ook een zetje, zag ik. hij uh, oh, ja. uh, werd wel een beetje geholpen. Ja, maar hij zet hem ook weer uh, recht volgens mij. Ja, dat dan weer wel. Maar kijk goed, eens. Hij, oh, ja. Hij Dat is Harry King. Dat is een van de mensen die bovenin in het klassement oh, staat. Oh, hij, hij vliegt wel een halve uh, auto Ja, dat zijn trouwens wel de twee, ja. een van de twee uh, mensen die bovenin in het uh, klassement uh, meerijden. Dus okay, nou, en valt... die ene, die Bokalatchi, die denkt, ja, één concurrent minder. Dat lijkt wel ja, heel fijn. Maar zo'n halve op Dat is toch ook gevaarlijk, of niet? Dat uh, lijkt mij wel. Ja, dat zie je, want... Uh... Nee, dat is het toch niet? Maar. Nou ja, goed. In ieder geval, ze rijden nog. En uh, hartstikke leuk. Ja, zullen we nog even een gesprek doen met Mark Bibbe? Want die ja, heb ik vanmorgen is, uh, nog even gesproken. Uh, Mark Bibbe is directeur van Stanford Marketing. Hè? Ja, ja. Dus uh, misschien is het wel leuk om even te laten horen. Japs. In afwachting van de dagelijkse update van burgemeester David Molenburg, wethouder Jan Jaap de Kloet. en sportief directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix heb ik een gesprek gevoerd met twee vrijwilligers van Volker Wessels die daar aanwezig waren. De eerste is vrij kort, want ja... Als jij op een gegeven moment ook degene moet zijn die mensen naar het circuit brengt, dan kan het zomaar gebeuren dat je opgeroepen wordt om meteen in actie te komen. En dat gebeurde dus ook. Dit is de tweede die ik, dat ik van oh, oké. Okay. Ah, dit is de tweede van die ik even strik. Uh, gisteren was het iemand die uh, een beetje de fiets in de gaten hield. En uh, vandaag is het een dame die uh, gasten heen en weer rijdt. Hè? Dat, uh, dat doe je al het hele weekend? Ja, eigenlijk wel. Fiets yes. uh, leuk? Ja, zeker leuk om te doen. Een beetje circuit ronddraaien en uh, ja, mensen ophalen. Dus dat is zeker leuk. Ja, wat vind je van het sfeertje? Ja, heel gezellig. Het is een beetje jammer dat het regent, maar uh, ja, we je maken er wat leuks van. Ja, je hebt een beetje de minste dag uitgekozen. Ja, ach ja. We hopen dat het beter weer wordt. Uh, ja, ik zal je niet verder ophouden, want uh, ze dienen zich al aan. Uh, Dank je wel. Helemaal goed. <laughs> Nadat uh, de eerste vrijwilliger is vertrokken, kon ik praten met de tweede vrijwilliger van Volker Wessels, die...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 Ja, heel gezellig. Het is een beetje jammer dat het regent, maar uh, ja, we maken er wat leuks van. Ja, je hebt een beetje de binnenste dag uitgekozen, Ja, ach ja. We hopen dat het beter weer wordt. Uh, ja, ik ik zal je niet verder ophouden, want uh, ze dienen zich al aan. Uh, Dank je wel. Helemaal goed. Ja, wat gebeurt er dan? Zee, dan, dan, een ouder, dan ja, dit ja, ja. is uh, Volker is Wessels, dames. Uh, die ik, uh, oh, okay. Ja, hey, uh, heren, we zijn alweer bezig, hoor. Maar goed, ik had het gesprek met de Volker Wessels, dames, heb je net kunnen horen. En uh, de bedoeling was dat ik hier het uh, gesprek met uh, Mark Bibbe van, uh, van de Zandvoort Marketing zou uitzenden. Maar ja, uh, hij gedraagt zich dit systeem een beetje als een diva. <laughs> dus die heeft dan toch een beetje in een eigen willetje, heb ik een beetje het idee. Dus dan uh, doen we dat straks wel. Ja, anders doe je eerst nog een leuk muziekje. Ja. Lijkt mij uh, een zeer goed idee. Uh, uh, Fleetwood Mac, zeg je dat wat, uh, Hans? Ja, bij, bij mij ja, staat uh, Mark. Ja, ja, ja, ja, ja. Jezus, krijg ik uh, nu, uh, nu het gesprek met Mark Bibbe ineens. Wat, uh, wat is dit met, uh, met, uh, met het systeem? Ik word, word er een beetje niet goed van. Ja, een beetje Juist, dit wil wil ik, ik wil uh, gewoon muziek hebben uit, uh, uit het systeem, hier is uh, Fleetwood Mac met Little Lies. Het is, uh, het is een beetje gedrag uh, van het DIVA uh, wat het systeem uh, vertoont. En uh, ja. Uh, ja, die ja. moet je een beetje. Uh, nou, ligt het, nou, cool. het uh, niet een klein beetje aan jou? jou? Uh, ik denk, denk het ook, <laughs> ja. Want anders krijg, uh, dan zegt uh, Marcus tegen mij: uh, dan had je maar beter moeten hoeven, denk ik. denk. Maar ja, we hebben nu de luisteraars uh, uh, lekker gemaakt met een interview met uh, Mark. Met Mark, ja. dus nou moet Mark uh, zullen, al langs komen. Uh, zullen we dan kijken ja. of hij uh, uh, Goesting heeft? Ja, er Mark. zijn nog vijf rondes te rijden bij de Porsches. Ah, dan, kan, uh, de dan kan Mark er wel even tussendoor. Uh, Zo is dat. Uh, gesprek met Mark Pibben. Tenminste... Zandvoort Marketing. Uh, ja, dan zou er iets moeten komen. Ja, ja. Bij mij uh, staat uh, Mark Bibbe van uh, Zandvoort uh, Marketing. En uh, we lopen eventjes een klein stukje verderop. Uh, Mark, uh, ja, als jij uh, kijkt nu op uh, dit weekend, hoe, uh, hoe bevalt je dat? Ja, schitterend. Het is ja. uh, denk ik heel goed begonnen met uh, echt heel mooi weer. Ja. Vandaag wordt een heel andere dag, maar uh, ik zie ondernemers die ondernemen. Ik zie uh, heel veel drukte, ik zie ook heel veel blije mensen. Ja, wat valt je op bij de ondernemers in het dorp? Uh, nou, als je bijvoorbeeld naar de Halterstraat kijkt, heb je gezien hoeveel uh, mensen meedoen met uh, de uitstraling die we willen uitstralen. Mm -hmm. Dat is echt geweldig. Ja. Uh, zie je ook dan bijvoorbeeld een bepaalde soort creativiteit bij sommige ondernemers in het dorp? Oh ja, zeker. Ga maar kijken. Maar het is ja. natuurlijk wel beperkt in creativiteit... omdat iedereen gericht is op het vermaken van gasten. Ja. Uh, hoe belangrijk is dat dan? Uh, het vermaken van de gasten? Ja, superbelangrijk. We zijn een gastvrij dorp. Dus uh, uh, we maken er één groot feest van. Ja, uh, nou, ben jij... Uh... Ja, want het is dan meteen ook eigenlijk de vraag, hoe lang ben je eigenlijk inmiddels nu uh, de, de man bij Zandvoort Marketing? Vanaf mei uh, vorig jaar. Ja, uh, wat uh, wat uh, is in al die tijd eigenlijk uh, dan gebeurd, afgezien ook met dit verhaal van de Dutch Grand Prix? Oh, heel erg veel. We zijn ja. heel, bijvoorbeeld als je een relatie brengt tot de Dutch Grand Prix, heet het eerst uh, de side-event zit Zandvoort Beyond. Dat ja. werd niet begrepen uit de evaluatie. Dan moet je je voorstellen dat het nu racefestival heet. Ja. En dat alle vlaggen, banieren, alle communicatie bijvoorbeeld is veranderd. En we hebben heel veel selfie spots aangebracht. En dat doen we heel erg in, uh, ja, in samenwerking met Stichting Sand voor Beyond en met de gemeente. Ja, en loopt dat goed? Ja, het loopt eigenlijk prima. Ja. Ja, dus, dus, ik zou, las ergens business as usual. Ja. Dat is het niet, het is heel hard werken, nog zeker heel veel bijsturen... maar uh, ja, ik ben wel heel erg tevreden over de samenwerking. Ja, want ik kan me voorstellen, zandvoorters uh, willen nog wel uh, erg eigenwijs zijn. Ik ben er zelf ook een. Uh, ja, want probeer maar eens al die neuzen dezelfde kant op uh, te krijgen. Hoe, uh, hoe doe je dat dan? Nou, ik ben een positief mens <laughs> ja. en uh, ik woon hier ook. Ja. Dus je kent uh, inderdaad best wel wat zandvoorters. Ja. Um, maar als je door die eerste naar eigenwijzigheid heen kijkt... Ja. Dan zie ik eigenlijk alleen maar trots. Dus ja, ik, ik zie dat uh, eigenlijk veel positiever dan eigenwijs zijn. Ah, dus het is eigenlijk positief eigenwijs zijn. Um, Ja, het is, het is vaak met um, de goede bedoelingen voor het dorp. En dat vind ik heel mooi. Mensen zijn heel trots op hun dorp. Ja, ja. Um, voor dit weekend, hè, we zijn nu op zaterdag uh, bezig. Maar wanneer kijk jij met een uh, gevoel uh, terug? En uh, wanneer is de tevredenheid uh, er? Is dat uh, pas na het uh, weekend van de Dutch Grand Prix? Als het nee. gaat om stand voor marketing? Nee, nee, zeker niet. Nu al. Op het moment dat ik uh, door het dorp loop en ik spreek ondernemers en die zijn blij. En die zeggen Mark, wat is dit een geweldig evenement. Dan ben je trots op elk moment. Nee. En we zijn er voor iedereen. Dus het gaat niet overal uh, even goed, moet ik zeggen, qua spreiding. Mm. Want we merken wel dat het druk, uh, druk is in de Haltenstraat. En niet op elk ander plein. Mm. Dat zouden we nog wel beter willen doen. Maar uh, ik zie wel heel veel blij mensen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja. Nou, dat was een gesprek met, uh, met uh, Mark Bibbe, heel leuk. Uh, nou, we, gaan, we zitten bijna aan het einde, want het is uh, 17.55 uur, heb ik gezien. Ja. 5 minuten voor zes, we zitten bijna aan het einde. Ook van de, de Porsche, Porsche Supercup race, Super uh, nou ja, er nog steeds drie Nederlandse koppen. Uh, ja, ja, ja, ja. Uh, het uh, dreigde net een safety car. En, en weer... maar die Harry King, die hij volgens mij zijn dag niet, want ja. uh, die die, die ligt er een paar keer rond te die krijgen de, die heeft ja. eerst Bokalashi in zijn nek gehad en nu was het een ene manier. Pague ja, en, uit uh, België uh, die hem uh, Benjamin Pakke die krijgt 10 seconden. Ja omdat die uh, Corsing Collision die heeft er iemand anders eruit En nu geromd. zie ik uh, Niels Troosten uh, ook uh, langs de kaart. Uh, dat, dat is een Nederlander. Nou, we zullen we nee. hem troosten aan het eind van nou, deze... Nou, inderdaad, ja. <laughs> ja, we gaan eruit. Uh, morgen is er weer een hele dag uh, ZFM ja, Race uh, Radio. Uh, we beginnen gewoon weer lekker om tien uur. Om tien uur tot zes uur. Leuke sateren. interviews. Uh, leuke dingen. Absoluut. Uh, onze mannen van uh, de jazz. Hè, ja, komen. de mannen van de jazz. Met z'n uh, drie uh, ja, vullen ze een heel uh, programma. Nou, ja, dat wordt geweldig, leuk. Wordt Het wordt niet de hele dag. Jazz, hè, neem ik nee, aan. Nee, nee, nee. is van nee. alle kanten op. Ja, ik hoop oh, ook jazz, want okay. ik hou wel ja, van jazz. Absoluut. Maar. Uh, nee, dat wordt hartstikke leuk, dus zal iedereen weer luisteren. En uh, we wensen iedereen een uh, fijne avond en, uh, en een goede race morgen. Ja. Ja. met Namens Jaap Koper, muziek en uh, ja. techniek. Ja. Want ik uh, sluit uh, af met de nieuwe single van Sue the Night. Perfect, Front sorry, row. top. Ja. Fijne avond en tot morgen. Yep. the mm -hmm.